...met het NOS-journaal. De Nederlander Vincent T. is in Bristol zondig gevonden aan de moord op zijn Britse buurvrouw. De 33-jarige ingenieur uit Veghel krijgt levenslang met een minimum van 20 jaar. Een jury acht wezen dat hij zijn 25-jarige buurvrouw op eerste kerstdag vorig jaar heeft vermoord. Vincent T. heeft bekend dat hij de vrouw heeft geburgd... ...maar hij zei dat hij dat in een opwelling heeft gedaan. De jury gelooft dat niet. De top van het CDA kijkt vol trouwen naar het partijcongres van morgen. Minister Leers zal daar zijn besluit uitleggen om de Angolese asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning te geven. De fractie is verdeeld over de kwestie en ook in de rest van de partij ligt hij gevoelig. Leers benadrukte ook vandaag dat Mauro terug kan, maar hij zei ook dat Mauro misschien nog wel een studievisum kan krijgen en dat hij bereid is naar argumenten te luisteren.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 Het weer vanavond en vannacht vrij helder met plaatselijke mistbank. Minima vannacht rond 8 graden. Morgenochtend eerst grijs, smiddags ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. Dit... dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Afrit Bunschoten, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaar en Sveen en Rijndijk. A13 daarna richting Rotterdam. Daar staat het vast tussen knopend Ipenburg en Afrit Berkel en Rode. Reis 10 kilometer file. De weg is wel net weer vrijgekomen. Op de A16 ring Rotterdam-Breda richting Rotterdam. Tussen knopend Ridderkerk en knopend de Bregseplein. 10 kilometer op de parallelbaan. En ook op de A20 bij Rotterdam-Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knopend de en knopend Klein Polderplein. 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stay away when I got so many things I want to say. I know you're gone, but I still keep those things inside. I feel you somewhere around, I feel that you are by my side. Is it possible that I'll be seeing you around When you are gone and make no sound Or is it just that I'm a fool like your face And I'm still searching for any trace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 Searching van uh, Nick en Simon was dat. Een uh, nummer geschreven voor zijn vader, die uh, van Simon, die overleden was. Uh, dat is het verhaal een beetje. Voor de rest, uh, het kan nu eindelijk. En ik heb hier zo naar uitgekeken. Al, ik kan mijn deuntje niet vinden, dat vind ik wel weer jammer. Ah. Maar weet ik wat we dan gaan doen? Ik weet dat hier een heel erg lang intro bij zit. En ik hoop geen reclame, want anders ga ik weer slaan. En dat wil niemand zien, dat ik iemand ga slaan. Er zit geen intro bij. Mooi. Dan, ehm. Um, Houd, hou ik het kort. Het is vandaag 28 oktober. Dat is de, 100, of de 301ste dag van het jaar. Mooie dag eigenlijk. Uh, hierna volgen nog 64 dagen tot oud en nieuw. En uh, ik ga zoep Dat vind ik leuk. <lacht> 7 dagen min 64 is. Ja, precies. Dat is ja, ja, inderdaad ja. 57. Het duurt nog ongeveer 57 dagen tot de uh, tot kerst. Ongeveer. Christmas night, ik weet het niet precies zeker. Five, maar we gaan nu eens zijn, want uh, ik hoor ze al zingen. Het is met Christmas Nights. I've got all kinds of poison in, I've poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to ride around. Just walk away, those windows say, but I can't believe.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 Het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 Can you?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 Sure, well I am from the back of get en wil I.M. van de bekaatvies. We kennen niet. En dan voordoen Nick en Simon met Still Searching en 1000 Voices van The Voice of Holland. Ik heb een idee dat er een auto voorbij rijdt, maar dat kan er maar uit. Even kijken. <laughs> Ik word hier toch echt gek van... Het ligt niet aan jou Karin. Ik voel me zo dom. <treeks> hij is weer weg. We hij zegt we... het ja, het komt uit. En dan valt die verbinding weer weg. Maar het ligt niet aan jou toch? Ik denk dat we VS maar eventjes moeten verzetten naar volgende week. Helaas. En uh, volgende week hebben we trouwens ook Bob Forley. En hij een hem vraag. Weten jullie wie Bob Forley is? Ja. Ja? Ja, ik hallo. Uh, Niels die praten vaak genoeg over, dus uh... Ja, dus? Wat dus dat is het? Is die, die, die, die coach van de honkbal... Uh, dat vind ik echt knap dat je dit weet. Hoe vaak heeft hij ons het tegen jou verteld, team kent? Twee keer. Oh, dat valt wel mee op zich. Ja, maar ik zou vaak spreken, ik heb niet... Oh, dat gaat meteen wel weer af. Uh, dat is heel oud. voor mij. Is dit is Frits Sissing. Ja. Dat is volgende week. Um, Bob Ford is natuurlijk, inderdaad wat zegt, de, de honkbalcoach de, van, van het 2 WK-team. En die hebben dan... Uh, Binnenkort ook in de uitzending. Hey, ik word echt helemaal gek hier. Um, dat komt niet door jullie jongens. Maar dat is niet alleen hier dat je gek wordt. Iets heel toepasselijks. Ik denk dat jullie deze al kennen. Hey, dit moeten we gewoon doen. Gewoon easy. Gaat weer gewoon easy. Rustig. Hmm. Tranquille. Bam. De Commodores is dit met uh, easy. No, it sounds vulnerable. Een zeer toepasselijke voor dit moment. Uh, easy, we gaan lekker alles uh, rustig aan doen. En als het heel goed is en uh, soms staat het techniek je nog wel eens tegen in een live programma. Uh, en dat weet Frits misschien ook al. Is hij nog aan de lijn? Frits Sissing, ben je daar? Ja, ik ben er weer. Kijk, mooi. En nu gaat het goed. Kan gebeuren toch? Ja. Voor het live programma ja. krijg we dat soort dingen. Ja. Um, <laughs> um, even nadenken, we hadden het over de musicals, toch? Ja. Ja, ja, inmiddels uh, bereiken mij van allerlei kanten inderdaad de berichten dat het slecht gaat met de producer mm -hmm. Dus dat bericht zal wel kloppen. En, ja. uh, dus uh, bij deze nogmaals, mensen gaan kaart kopen, want het is moeite waard om te zien. Ik heb het ook op de op de, het hele leuke musical word, Gala, maar niet uh, gezien. <laughs> dat vond ik echt serieus. Uh, Frits, alsjeblieft, haal het terug naar de Apo, want het... Ja, daar ga ik helaas niet over. Maar nee. uh, er zijn wel meer mensen die dat hebben gezegd. Dus uh, er zijn vast mensen die dat uh, richting het Musical Award Gala uh, uiten. Ja, ik vond het echt veel te lang duur. Het, ja, het, hoort, het hoort op de gala te zijn en niet, ja. niet zoiets als het was. Maar, ja, ja nee, ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, um, de Producers is inderdaad een, echt een geschikte musical. Een mooie, leuke musical over een musical. Ja. En wat je net al zei, die ging failliet. Uh, toen had het nog over. Uh, een ik de naam op het gaat echt lekker. Wicked. Wicked, Wicked ja, gaat het over. Die gaat zondag in première. Ja. ja, dat wordt natuurlijk ook spannend, want dat is op zich natuurlijk geen bekende titel. Nee. Hè? En, en, en je moet toch dat verhaal een beetje uitleggen, dat het, zeg maar, het verhaal uh -huh. over de heksen is voor The Wizard of Oz. Dat ja, ja. wordt best moeilijk, maar goed, er zijn een hoop uh, reclamecampagnes uh, lopende. Ik zag de groene heks zelfs bij de Voice of Holland. The Voice of Langskomen. De stoelen gingen niet om, hè? De stoelen gingen niet om. Nee. <laughs> Maar uh, degene die die he Groene Hex willen Willemijn Verkaart, die is mm -hmm. al heel bekend in Duitsland. Uh, Daar heeft ze dezelfde rol gespeeld, toch? Daar heeft ze dezelfde rol gespeeld. En we hebben er dus, uh, op de musical Singalong mogen horen en op de musical gaan. En ik, ik was echt diep, diep onder de indruk van haar. Want ze, ze zingen een enorm hoog, uh, hoge ja. nummer met een hele hoge noot. En ja, die haalden ze gewoon met, uh, met en mee en al. Het gemak mee. Dus dat is echt een genot om naar te, naar te kijken en te luisteren. Mm -hmm. Dus uh, ik hoop voor Wicked dat het beter gaat dan met de producers. En heb je ook een nieuwe, of een nieuwe oude musical? En uh, heel veel mensen zijn blij dat het terug is. Miss ik Ja, heb ik ook weer gezien. Uh, ik, ik was eerlijk gezegd een beetje vergeten hoe het verhaal. Uh, mm -hmm. uh, Want ik heb hem inderdaad 15 jaar geleden uh, gezien. Dat was ook de laatste keer. Ja. En ik was toch weer uh, verrast en onder de indruk van het verhaal. Het is. Uh, uh, uh, uh, het eerste tien minuten denk je wel even, waar ben ik beland? Mm -hmm. uh, dan ben je natuurlijk in Vietnam beland. <laughs> <blond. laughs> en, en na een kwartier word je toch weer door het, uh, het liefdesverhaal gegrepen. Mm -hmm. En word je meegesleept in het verhaal. En het is een hele leuke, nieuwe, uh, jonge cast. Uh, dus ook dat vond ik een hele, hele aangename avond. Heb je verder, om het uh, blokje musical af te sluiten, nog een, uh, een aanrader dit seizoen? Wat jij nou eigenlijk vindt van, ga daar naartoe, dat is echt een uh, hele leuke musical. Nou, ik vond de producers echt verrassend. Uh, Wicked heb ik nog niet gezien, maar daar ben ik heel benieuwd naar. Mm -hmm. um, en ik heb zelfs Saturday Night Fever niet gezien de vorige keer dat hij in Nederland was. Mm -hmm. En die komt uh, in januari weer, dus daar, daar ben ik ook erg benieuwd naar. En is eerst nog een zoektocht naar de mannelijke hoofdrol, toch? Daar gaan ze eerst naar op zoek. Ja, bij ja. RTL. Ja. Um, ja, ik ga er mezelf daar niet voor opgeven <laughs> ik, ik, heb, niet. ik heb hier collega's In de studio die meteen naar mij wijzen Maar dat, uh, dat doe ik niet <laughs> ja. Misschien over een paar jaar, ja. daar ben ik nog te jong voor ja, maar, ja. Ik moet eerst nog van het leven genieten ja, um, Voor de rest, uh, hoe gaat het met jouw programma opsporing vervolgd? Uh, dat gaat heel goed ja, nee, we hadden afgelopen dinsdag weer 1,4 miljoen kijkers. Mm -hmm. uh, het is al 30 jaar lang een, een, een kijkcijfer hit. En uh, dat is natuurlijk niet het belangrijkste, belangrijkste, nee. dat, we, dat we veel oplossen. En uh, ja, dat zit tussen de 35 en 40 procent van het aantal zaken dat wij behandelen, wordt dankzij het programma opgelost. Dat is best wel veel eigenlijk. Ja, dat is erg veel. Want uh, uh, ik geloof dat het gemiddelde normaal bij de politie is iets van, van 15 of 20 procent. Dus uh, wij doen het twee keer zo goed. En uh, ja, ik vind het uh, moet ik zeggen. Ik heb ik uh, ja, ik uh, krijg weer voldoening dat ik het programma mag doen. Het is uh, voor mij uh, ja. terug in de oude schoot, uh, ook qua mensen het hele oude team mm -hmm. nog. Dus uh, ik, ik kon de boel gewoon weer op Ik hoefde niet, ik hoefde me niet voor te stellen. <laughs> het het voelde als thuiskomen. Het voelde als thuiskomen. Uh, en ik doe het alleen nu op dinsdag. Vroeger was ik daar de hele week mee bezig, ook achter het scherm. Maar nu doe ik alleen de prestatie. Mm -hmm. Uh, dus dat is, dat is uh, fijn om weer te doen. En tussendoor heb je ook nog een, uh, een quiz gepresenteerd ter, ter, ter ere van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse televisie. Ligt uit spot aan. Ja, ligt uit spot aan. Dagelijks in september. Dat was ontzettend leuk om te doen. en Dat kwam natuurlijk op die oude fragmenten die, mm -hmm. die je langs kreeg. En ik sta inmiddels zelf ook weer in theater. Ja, want jij, jij hebt nu... Ja, ik, ik ben... Ik ben het een beetje ontschoten. Het is me een beetje ontschoten. Um, jij hebt nu toch je eigen show, of een show waar je meespeelt toch? Ja, ik heb een eigen show samen met Bert Kuizinga. Uh -huh. uh, die mensen nog wel van de trots kennen. En wij staan de in de lucht. elke woensdagavond in het Grand Theater in Breda. Uh -huh. um, en daar hebben we een soort leed naar show. We hebben een heerlijke band. En daar zingen we liedjes mee. We hebben uh, gasten, ook uit de musical. Beat, mm -hmm. En die komen ook lekker zingen. En, en we hebben wat interactie met het publiek. Dus daar gaan we mee zingen. Dus het is een hele genoeglijke avond. Mensen zitten in een soort nachtclub. Lekker aan tafeltjes. Kunnen tijdens de voorstelling gewoon uh, wat te drinken bestellen. Een hapje bestellen. Ja. Dus, um, en het uh, gaat goed met de kaartverkoop. Wij gaan overleven. Dat is mooi. <laughs> we hebben geen problemen. Er zijn nog wel voor elkaar een kaartverkoop. Mm -hmm. Um, uh, maar, maar het is ontzettend leuk om te doen. Het is zo leuk om te zingen. Ik ben geen zanger, maar ik vind het wel ontzettend leuk om nee, te Je kunt wel zingen. Ik kan. Uh, kennelijk, kan ik, kennelijk kan ik wel een beetje zingen. In die zin dat het dat, het, dat klinkt? Ja, dat het klinkt. Uh, ik moet er wel heel hard voor werken en heel mm -hmm. hard voor studeren. Want ik ben ik, ik ben geen zanger, dus. Ik ben niet iemand die, uh, die krijgt een uh -huh. nummer, die zingt dat zo weg. Daar moet ik echt heel lang op oefenen. En, uh, maar ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Uh, uh, en dat is gewoon leuk. En we hebben leuke gasten. Woensdag komt Mariska van Koop bijvoorbeeld. Jurgen Rijman komt nog. Brigitte Heidser uh, komt nog langs. Uh -huh. neef. Dus uh, het, het zijn verrassende, leuke, ontspannen avonden. Oké, okay, uh, over uh, de tv-quest gesproken. Ik vind eigenlijk dat het veel te weinig op tv is. Vind jij dat ook niet? Er zijn niet meer echt van die ouderwetse quizzen. Ja, die, die grote quiz, bedoel ik. Ja, gewoon... Zoals de honeymoon quiz en de sterren show en zo Ja, gewoon echt van die grote leuke ja. quizzen waar iedereen naartoe kijkt. Ja, het probleem is een beetje dat dat, dat, dat vaak hele dure, dure producties zijn, hè. Ja, oké, okay, ja. Dat is een beetje, denk ik, het probleem. Maar ja, als omroepen van hebben ze ook extra veel geld, eigenlijk, lijkt mij. Ja, ja, maar ja, ze moeten keuzes maken tegenover ja. Ja. Wat vond jij, slotte over, over de commotie rond de ringhalen? Wat voor promotie uh, motie dat V.I. gewonnen heeft? Ja, ja uh, weet je, het is een publieksprijs en ik, uh, mm -hmm. ik, ik vind ook dat je het een publieksprijs moet houden. Mm -hmm. uh, dus ik zou niet uh, gaan werken met, met een vakjury die de nominaties van het publiek gaat bepalen of, of andersom. Mm -hmm. uh, het gaat zoals het gaat. En uh, kennelijk uh, hebben de, hebben de, uh, heeft V.I. zoveel kijkers weten te mobiliseren dat ze op hen wilden stemmen. Ja. Ja, weet je, en, en er wordt een beetje schamper gedaan. Het, is, ah, ja, het zijn maar vier heren die uh, aan tafel zitten en een beetje voetballullen. Maar het zijn wel vier aparte karakters die ja. aan tafel zitten. En, en dat maakt uh, dat programma zo speciaal en anders dan andere programma's. Uh, en, en dat hoor ik eigenlijk te weinig bovenkomen, vind ik. Uh, ja. Dat is wel de kracht van het programma. En, uh, ja, dat, uh, het, het is een opvallend programma. En ik ben een kijker van het eerste moment. En je ziet ook wel dat het in de jaren, zeg maar vanaf de boulevard studio, dat het steeds meer ja. is opgebouwd. En dat het, ja, ik weet niet, steeds ook, er is wel iets van een idee achter, lijkt me ja. als ik het zie. Ja, ja, en het is, natuurlijk, het is elke week weer spannend hoe de, hoe, hoe de chemie uh, tussen Wilfried ja. en, en Johan Dersen uitpakt. Uh, dus, weet je, ja, ik, ik, uh, ik stond niet zo op mijn achterste benen. Mm -hmm. en gedacht, The uh, ik had natuurlijk wel de voice. Ik zelf was natuurlijk voor Wie is Mom, maar dat kon omdat ik aan het programma heb meegedaan. Mm -hmm. Maar het publiek beslist gewoon, dus ja. Nog één raar vraagje, waarom presenteerde jij dat eigenlijk niet? Want dat had niet echt iets met een kandidaat te maken of? Nee, nee, dat klopt. Maar de, de, dat roleert een beetje bij de avond. Mm -hmm. Ik heb twee jaar gedaan. Chantal heeft twee jaar gedaan. Daarvoor heeft Angela geloof ik twee of drie jaar gedaan. Ze mm -hmm. heeft nog eens gedaan, de rol van Wouters. Dus dat roleert een beetje iedereen, mag dat eens een keer doen. Het is natuurlijk een heel uh, prestigieus programma om ja. te presteren. Uh, dus vandaar dat ze dit jaar voor kortland uh, voor hebben gekozen. Oké. Okay. Um, mogen je hartelijk bedanken voor het interview? Ja. Het is ja, uiteindelijk gelukt. Ja. <laughs> nou, volgende keer gaan we meteen ja, een goede lijn. Is goed. Ja. Dan uh, hopen we je snel weer te spreken. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Nou, okay. fijne avond nog en uh, ook. succes. Jullie ook. Tot ziens. Hoi. Okay. Dan gaan wij uh, luisteren naar uh, een nummer van Fato González. Space! Come with it! We've been doing this thing since day. Time to hype up the crowd and away from the moment when the DJ press play. What to one line, hit up? Your chest is a bad man thing and that's how we stay. We got so many styles, too many flicks for this to come deep with. I can lick you on a Monday. Drop a an cappella and you still wouldn't come near the deepness. So listen now.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 een González was dat. En uh, als dat goed is, en we gaan gewoon door, want... Dit gaat wel goed, denk ik. hebben we Mark van Rijs ook aan de telefoon. Mark, ben jij daar? Hallo. Ik zat even uitleggen. Hiervoor hadden we Frits Sissing aan de telefoon. En die hebben ongeveer vier of vijf keer aan de telefoon gehad omdat de verbinding wegviel. Oh, nou, we dus. hoop dat het nu goed gaat. Maar nu gaat het goed, denk ik. Uh, nou. Laten we maar met, uh, met de deur in huis vallen. Gisteren Feyenoord. Uh, ja, uitgeschakeld, hè, de beken. Uh -huh. Dat is cool, dat kan gebeuren. Uh, alleen, het is natuurlijk wel heel opmerkelijk dat je, dat je zo goed speelt in de arena beter met een Ajax, daar verdient te winnen... Ja. en een paar dagen later... terecht wordt uitgeschakeld op de go Eagles. En dat, ja, dat is natuurlijk wat fijn... wat al jaren heeft en wat ze dus nog steeds hebben. Ze presteren niet constant genoeg. Talent is er, spelers zijn goed... maar ze ja, zijn jong en dus de ene week geweldig... en de week daarna... ...kan het weer uh, heel matig zijn. Dus ben, ja, dat is eigenlijk wat, wat, wat we verwachten we al voor dit seizoen. Ik ben sinds kort ook, uh, ja, sinds dit seizoen ook zeg maar zelf voetbaltraining en kort. Ik denk dat het gewoon een motivatiekwestie is. Als je tegen Ajax zo goed speelt en tegen Go Ahead een mm. mindere ploeg... tweede ...of de League, dus de tweede divisie eigenlijk. En, uh, ja, dat, dat is wel natuurlijk hoor, Ik heb het ook gisteren over gehad. Kijk, het is heel natuurlijk, want voor Go Ahead is dit de wedstrijd van het jaar. Mm -hmm. Die laden zich er compleet anders voor op dan, dan Feyenoord. Dus dat dat, dat, zou, dat geldt voor, uh, zou voor iedereen gelden. Dus dat is heel natuurlijk om dan ja. uh, met een andere instelling uit de go-ahead te spelen dan uit bij Ajax. Het zou niet moeten, maar het gebeurt iedereen. En daar is gewoon heel weinig aan te doen. Dus wat voor go-ahead de wedstrijd van het jaar is waar zij niks kunnen verliezen... ...is voor Feyenoord uh, ja, een tussendoorwedstrijd die, mm -hmm. uh, waar zij eigenlijk niks kunnen winnen. Want als Feyenoord doorgaat met 2-0, ja, dan is het normaal... En zoals nu, nu is het een sensatie, dus dat, ja, dat, dat, dat dat dingen gebeuren. Wat ik persoonlijk ook een sensatie vond, was is uh, SC Genemuiden. Ja. ja, er er wel een paar toch verrassingen bij, hoe zij zich hielden. Nou, Lisse hielden het ook nog vrij lang vol met mm -hmm. PSV Zeker. op 0-0. Uh, ja, muiden dat drie keer scoort bij FC Twente. Dat eerste doelpunt, geweldig. Ja, fantastisch, fantastisch doelpunt, maar ja, sowieso zat mij eigen doelpunt van Luc de Jong bij. Maar als je drie keer scoort tegen Twente, dan lukt, maar, lukt maar heel weinig clubs in de Eredivisie. Ja. En als je dat dan als amateurs doet in de grosvesten, nou, dat is uh, een ze op ja. komt. Ze kan op voorsprong ook nog eens een keertje. Ja, klopt. Ja, nee, dat geeft voor Twente toch wel te denken. Dus dat natuurlijk gelijk gespeeld tegen Excelsior al mm -hmm. in de eerste divisie. Dat iedereen ziet van, nou goed, dat mag eigenlijk niet, maar kan een keer gebeuren. Ja, drie tegen, tegen GVVV of tegen uh, uh, Gene Muiden. Ja, dat is wel. Uh, ja, dat is wel echt een. Ja, Dat, ja, dat, dat kan eigenlijk gewoon niet. Dat nee, geeft weer eh, ook te denken voor de, voor de wedstrijd die nog komen gaat. Even klap het al een beetje. Uh, Excelsior GVV? Ja, ja, ja precies. Ja. GVVV wint met 3-0 op Boudenstein. Mm -hmm. Ja, nou ja, goed. John Lammers was na afloop nog wel redelijk positief over het spel. Hij moet wel. Want ja, Excelsior heeft weinig vertrouwen. Dus als hij nu iedereen ook nog af gaat branden, dan. Uh, dan wordt het helemaal moeilijk. Maar ik heb die wedstrijd helemaal gezien. Mm -hmm. En het was verdiend. GVVV was beter. Excelsior heeft amper kansen gehad. We hebben moeten zoeken om in de samenvatting een paar kansen van Excelsior te stoppen. Uh, ze hebben Alberg. Dat vind ik echt een goede speler. Dat is een zeer talentvolle mm -hmm. speler. Die, waarvan ik ook hoop dat mocht Excelsior degraderen. Zo en ook blijven voetballen gaat dat zeker gebeuren. Dan moet, dan moet hij wel behouden blijven voor de divisie. Uh, maar ja. Het is ook logisch. Ze zijn echt alles kwijtgeraakt na uh, ja, het seizoen. Ja, je, dan moet je helemaal opnieuw op gaan bouwen zonder geld. Ja, dan is dit een logisch gevolg. Um, een andere wedstrijd, wat ook wel echt gewoon een spannende wedstrijd is. En jij was erbij. Uh, Rode J.C. Ajax. Ja, klopt. Dat was uh, sowieso spectaculair, eigenlijk vanaf het eerste menu. Uh, en dat, ja, het, het had eigenlijk heel lang beide kanten opgekund. Uh, Zo'n beetje tot en met de 3-2. Ik denk na, na de 3-2. Nou, dan had Jonker nog een enorme kant op de 3-3 nog. Mm -hmm. In de slotfase was wel duidelijk dat Ajax uh, vrij makkelijk wegliep nog naar 4-2 en ook nog genoeg kans had op meer. Maar eigenlijk, nou, tot na die kans van Juncker uh, had het ook nog uh, dus 3-3 kunnen worden en al beide kanten opgekund. Dus dat was wel uh, uitermate een leuke wedstrijd. Het, het klinkt een beetje raar, maar ik had dat gehoopt. Want uh, je kent Niels natuurlijk, uh, mijn collega bij de radio. En wij doen voor elke Ajax wedstrijd zeg maar een poeltje. En Niels die zei gewoon ja oké, okay, ik doe wel 2-4. En wat werd het 2-4? Dus die staat nu op 3-0 voor in de toto tegen mij. Ja, dat is heel pijnlijk. 4-4 ja, spellen in een uitwedstrijd, dat is wel knapper. Ik bedoel, dat, uh, dat doe je niet zomaar. Ik denk dat hij misschien Johan Derksen al een keertje moet gaan vervangen bij de V. <tie> uh, ja, heeft hij ook zijn uitgesproken mening als Derksen? <tie> nou, maar die heb ik wel. Nou, oké, okay, oké. Okay. We moeten samen. Ja, precies. Vervang jij Wilfred? We hebben een nieuw mooi programma? eh uh, ja. ja, prima, op Is goed. Oké, okay, maar nou, dat dus bij deze geregeld? Geregeld kom ik, kom ik zitten, geen nee, probleem. Um, aankomende zaterdag is het weer Rode JC Ajax. Ja, ik ga er weer heen. Dus uh, ik mag weer. Uh, Daar ben ik blij mee. Gaan. Ja, nee, ik vind het erg. Ja, nee, het is sowieso, als ze in zo'n korte tijd twee keer tegen elkaar spelen, is het wel prettig dat je ze allebei ziet natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben wel erg benieuwd. Ik had ik heb van tevoren gezegd dat het mij zou verbazen als Ajax beide wedstrijden weten winnen. zou ik, ik heel het, knap vinden. Uh, maar goed, ze zijn door in de beker. Mm -hmm. En uh, waarschijnlijk niet toch wel weer terug. Eh, Roda mist nog wel wat, die miste Fredeer, die is nu geschorst, eh, misschien missen ze Vormer, Vormer is wel een hele belangrijke uh, speler voor Roda Een dragende speler voor Roda Ja precies, Dus uh, die, dat is nog een twijfelgeval, die wordt zaterdagavond uh, wordt die getest of die fit genoeg is Dus ja um, dan, uh, Ja, dan, uh, dan wordt het al een stuk minder Ja dan wordt het wel weer moeilijk voor Roda, maar ik heb toch het gevoel zie, thuis, dat Soleimani niet bij de selectie zit Oké okay. Dat is wel weer een uh, tegenvallen van Ajax, maar goed Maar hij lost ook wel weer op ja, daarom. Ik ben benieuwd of hij, of hij dan ervoor uh, kiest om weer Lukoki uh, rechtsbuiten te zetten. Ja, hij deed op zich goed, alleen hij wou steeds dat tweede actie maken en die tweede actie die liep het ja, stuk. precies. Dat lukte hem. hij trok heel veel met binnen. En dat, uh, dat, dat kwam niet echt goed uit. Zijn voorzetten waren niet echt goed, maar ja, hij kwam er wel de hele tijd er langs. Uh, zeker de eerste was bij hemte. Die was ook niet helemaal fit. Dus ja... Ik ben benieuwd uh, of hij hem ook hier laat st staan. In de tweede helft stond uh, Foujé-fiets tegen fiets ja. hem, en die maakte de ene na de andere misser en eigenlijk ook wel af en toe een overtreding Waarvan ik denk van. Nee, klopt. Ja, nee, dus dat wordt wel een probleem, want Hempter valt nu weg, dus hij heeft een paar opties. Uh, maar als Vormer ook nog wegvalt, dan moet uh, Van Veldhoven wel heel veel gaan schuiven. En wat dan is is dus wel vaak sterk dat het Suleman niet mee kan doen. Mm -hmm. want die backs van Roda zijn gewoon niet de, uh, de sterkste punten Punt. in dit elftal. Ja. Dus daar, daar liggen zeker mogelijkheden voor Ajax. Ook komende zaterdag weer. Als we even teruggaan naar de Beker. Uh, er kwam wel een hele mooie loting uit gisteravond. Ajax, AZ en uh, FC de PSV. Die had ja. niemand kunnen voorspellen, denk ik. Nee, ik nee, klopt Er wordt heel vaak geroepen dat die loting gestuurd is. Maar dat is een vlaag onzin. Het zijn gewoon uh, juist een machine waar we helemaal niet ja. meer het sturen valt. Uh, en ja... Ja, het is natuurlijk fantastisch, komend weekend heeft je al Twente-PSV. Nou, vorig seizoen was het ook al in de beker, toen schakelde Twente-PSV uit. Die mm springen -hmm. naar de beslissende. Nou Ajax-AZ is sowieso al beladen. Vorige ook in de beker? Ja, precies. Toen had het 1-0 voor Ajax. Een heel mooi doel voor Suleman. Dus nee, ja, het is fantastisch. Ik bedoel, uh, en als je de loting zo ziet, nou, dan zie je dat bijvoorbeeld Sparta heeft een goede kans om door te komen. Het is ook wel weer leuk dat de club, uh, die hebben heel moeilijk, in, ook in de ja. Super League, winnen ze weinig. Maar misschien dat dit, hoe die club er op een bepaalde manier een impuls kan gaan geven. Zou toch wat zijn. In de finale kunnen komen. En daar met een beetje gunst. Ja, je ziet met een beetje gunstig loten. Dan, uh, Kom je heel ver. Op, Heracles de Graafschap zit erin. En uh, Heindhoven Vitesse. Nou, dan, uh, als je bijvoorbeeld Sparta Heracles thuis loopt op de Graafschap in de volgende ronde. Nou, mm -hmm. dat zou maar kunnen. Ja, voor je twee, weet, zei je in de halve finale. Met een beetje gunstig loten. Uh, ver, en ja. dat het sowieso al twee clubs uitvliegen nu. Nou, wie weet uh, hoe ver ook zo'n kleine club nog gaan komen. Sparta GVV als bekerfinale. En eentje gaat er dan naar Europa. Zou wel mooi zijn. Ja, ja ik denk niet dat het heel goed is voor de punten op de, in de, op nee, de, dat de, dat de is Maar, niet. maar ik, nou, ik zou het wel mooi vinden als inderdaad... Ik ben, de laatste jaren waren de bekerfinale heel mooi natuurlijk. Met Ajax Feyenoord en Ajax Twente. En ja. waren mooie affiches. Maar als, een, een mooie sensatie in de bekerfinale is ook, ook echt heel leuk. Dat is ook leuk, hè. Um, Verder nog, uh, tot slot, wel een hele positieve ontwikkeling uh, afgelopen week en deze week uh, voor de voetbal, uh, voetbalanalytici in voetbal. Mensen die met voetbal te maken hebben, want Voetbal International die heeft uh, natuurlijk de Gouden Televisiering gevonden, ja. gewonnen. En geeft dat nou een stimulans eigenlijk aan, aan jullie beroep? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, kijk, zij maken natuurlijk ja, in die zin unieke tv. Zoals zij het aanpakken, dat is nog niet eerder gebeurd en dat slaat heel erg aan. Want uh, als je ziet vroeger dat zij gewoon 750.000 kijkers trekken mm -hmm. met hun programma op een zender waar totdat zij daar succesvol werden eigenlijk niemand naar keek. Ja. Dat maakt het al heel knap, want het is makkelijker om uh, na een programma te komen waar 2 miljoen mensen naar keek. Maar ja, dan, uh, dan blijven er altijd wel mensen hangen. Ja. Dus uh, zij, zij trekken de zender echt. En, en, kijk, dus je, maar je merkt meteen al... De reacties uh, van mm -hmm. niet-voetballiefhebbers: dat het een schande is dat ze winnen en dat ze eigenlijk niet moeten mogen. En dat hou je toch. Ik bedoel, de, de, de mensen die zogenaamd een serieuze journalistiek bedrijven. Mm -hmm. daar zullen, zijn, er is nog steeds een groep die zegt dat sportjournalistiek geen journalistiek is en dat is alleen maar entertainment, dat heeft niets met journalistiek te maken. Die mensen hou je, daar moet je niet veel van aantrekken. Uh, en ja, ik, bedoel, ik vind het een mooie, een mooie waardering. Maar je merkt ja. ook nu alweer in de reacties dat het ook voor de mensen. De, de mensen die het niks vinden, die zien het hier eigenlijk alleen maar een bevestiging in. Dat het, het publiek geen smaak heeft en zo, al die onzin. Het is gewoon uh, top gedaan door ja. uh, Wilfred en zijn uh, alle andere mannen. Groot compliment. Ook. En uh, de Azijnpissers uh, moeten gewoon maar even lekker uh, iets Kijk, anders gaan doen. Die kunnen we wegzetten. Precies, ga je niet anders kijken. Niet, het ja. is een publieksprijs, dat is natuurlijk het grootste punt. En als je het niet eens bent met de mening van het publiek, ja, dat mag. Maar dat wil niet zeggen dat het publiek geen gelijk heeft. Het publiek Inderdaad. heeft gestemd, daarmee hebben ze gewonnen. Ja, en als je een andere prijs, als je niet wil dat het publiek stemt, dan moet je die prijs niet organiseren. Dat mag de macht ligt bij de meerderheid. Ja, ja ze, hebben, ze hebben gewonnen. En dan gaat het, ligt het weer aan de verkiezingen en de manier waarop. En dan moet er een voorselectie komen, ja, dan, dan is er geen publieksprijs meer. Nee. En die prijs heb je al, dat is de de schrijf. Ja, daarom. Um, dus dat is van de, van de experts die precies weten hoe je tv moet maken. Uh -huh. En deze prijs is van de mensen die er graag naar kijken. Ja. Mogen wij aan een heel fijn weekend uh, wensen? Ik, Ik hoor je ja, graag ja. weer bij, uh, bij Rode Ajax. Ja. commentaar was ja, leuk. Is wel leuk. Dus, um, tot, uh, tot, tot snel. Ja, tot de volgende keer. <laughs> gaan wij luisteren naar uh, Gersperdol met Ik Neem U Mee. En dat is natuurlijk... Uh,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 Ik lijk misschien op goed doordat je weet wat ik me voel. Jij klik als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey hey hey. Ik neem je mee, hey hey hey. Ik neem je mee, hey hey hey. Ik neem je mee, hey hey hey. Ze denken dat ik niet ben. voor mij, terwijl ik nu alleen maar denk dat ah, zij je ziel me zeggen. Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik kan doe Ik neem je mee, Ik eh eh Ik neem je mee, eh hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, eh hey, hey, hey, hey.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 I compliment her, she won't believe me And it's so, it's so sad to think that she don't see what I see But every time she asks me, do I look okay? Well, I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way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 The way you are, in de mix van Bruno Mars. En uh, we gaan uh, een nieuw programma onderdeel uh, toevoegen aan ons programma. En dat is namelijk Terug in de Tijd. En Terug in de Tijd, dat is niet met de tijdmachine van bijvoorbeeld uh, sterren van de jeugd van tegenwoordig. Als sterrenstof zeggen, dat is verkeerd. Maar we gaan Terug in de Tijd qua muziek. En uh, in de mega top 100 van 2001. En uh, daar stond toen in op, uh, op nummer 6 Nelly Fortalo. Met uh, dit nummer. Weet u er ook helemaal het is? Jij ja, hebt hier wel iets mee. Leuk meisje. Ja, maar je hebt ook wel iets met een titel. Ja, volgens mij. Ik ben een... Of ik gelijk op een... I'm like a bird. Dit is I'm like a bird. Nelly like Fortalo. Beautiful. And, Fortalo. and for show. You'll never, ever fake. You're lovely. But it's not for sure. Have a change And though my love is great Even, even after all these years Ja, met meteen. Doe het meteen maar met de op want je bent het nu toch. En ik vergeet het anders <laughs> weer, weet je. <laughs> voeg me toe. Voeg jou toe? Ja. Nee, het toe. programma. Oh, het programma. Het Weekend met Niels en Karim. Ja, dat is al een, een tijdje natuurlijk op Facebook, hè, maar de, de animo... Dus we we hebben zoeken. 12 likes en dat moet minstens 24 worden. Het logo <laughs> is al, maar ik heb hem nog niet opgezet. Er moet minstens een nul achter, achter die 12. Ja, dan word ik populair. Ja, maar... Dan kan, ik kan nu al niet meer over straat. Want ik ben nu al populair. <coughs> en dan kan ik al helemaal niet meer opstaan. En dat vind ik yeah. heel zielig voor mezelf. Want ik heb medelijden met mezelf. Want ik heb mezelf echt de beste. Weet je? Ja, precies. We houden meer op. We gaan even luisteren naar een. Uh, een uh, nieuw, uh, nieuw nummer. Althans, redelijk nieuw. Namelijk. We found love. En dit nummer heeft zij ook opgenomen met Coldplay. Alleen, dit is de versie met. Kelvin. Kelvin Harris. <laughs> Kelvin. En, uh. Het betekent bij het einde van ons uitzending. Cross is mine, what it takes to... Ik wens iedereen nog een heel fijn weekend. En meteen geld ook. Hè? Ja, 30 weekend iedereen. Prettig weekend. En gij zegt ook waarschijnlijk. Prettig weekend. En uh, dan is het weer. weer. Dus tot zo snel. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.